Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Asbest gevonden in een wooncentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. 18 bewoners zijn overgeplaatst naar een ander zorgcentrum. Daar moeten ze waarschijnlijk een paar weken blijven. In het pand is op verschillende plaatsen asbest gevonden. De woningcorporatie in Emmeloord laat het pand onderzoeken. In Utrecht keert een deel van de geëvacueerde bewoners in de wijk kanalen Eiland vandaag terug naar huis. Ze hebben de verzekering gekregen dat alles veilig is. Gisteren zeiden sommige bewoners nog dat ze niet terug wilden keren. Ze hadden twijfel of de omgeving weer veilig genoeg was. Ze, hebben, ze wilden meer informatie van de gemeente en die hebben ze gisteravond gekregen. De Schipholtunnel is door een technische storing in beide richtingen afgesloten. De camera's die de tunnel in de gaten houden werken niet... en daarom heeft Rijkswaterstaat de tunnel in de A4 om veiligheidsredenen afgesloten. Naar de oorzaak van de storing wordt gezocht. Het is onbekend wanneer de tunnel weer open kan. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en de A9... Gisteren was de Schipholtunnel ook al een tijdje dicht. Dat kwam toen door een stroomstoring. De psychiater die de bioscoopschutter in Denver behandelde, heeft een maand voor de rampzalige gebeurtenis haar universiteit gewaarschuwd over het gedrag van de schutter. De krant Denver Post meldt dat op basis van een anonieme bron. Met de melding zou niet zijn gedaan. De universiteit wil niet op het krantenbericht reageren. De schutter schoot twee weken geleden in een bioscoop twaalf mensen dood, tientallen mensen raakten gewond. Op de Olympische Spelen heeft Judoka Henk Grol zijn eerste partij gewonnen. Hij versloeg zijn tegenstander uit de Seychelles op Ippon. De beachvolleyballers Nummerdor en Schuil hebben hun derde wedstrijd verloren. Ze gingen in twee sets onderuit tegen een koppel uit Letland. Nummerdor en Schuil hadden zich al geplaatst voor de achtste finale. Het weer, eerst kans op een paar buien, vanmiddag vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het oosten houdt nog lang kans op een bui en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Mensen die met de auto naar Schiphol willen, hebben nu een probleem. Want op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag is de Schiphol-tunnel in beide richtingen dicht. Dat komt er een stroomstoring. Daardoor werken de veiligheidssystemen niet. En er staan in beide richtingen lange files. Ook op de omleidingsroute via de A5 en de A9. Vooral richting Amsterdam is het druk. Op de A4 en A5 staat bij elkaar 10 kilometer file. Verder staan de files op de A16. Rotterdam richting Breda, voor knoop Klaverpolder, 7 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27, Gorkum-Utrecht, staat van Nieuwegein, 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Schurken, zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik belief in de buiten, mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de daarvoor nog geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers de bekievelen, ze duiken, we stil zitten. Klaar voor de arts, zie je Delaline Kicks. Verslaven net alsof je aan de aerolie zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door. Achtervolgt om mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik dreig wat in mijn bed. Hoog vol met gedachten. We're oh. Waar ik kan worden, waar ik kan worden De zon bleek door Steed uit de lucht, dat is ons decor Kleding van morgen, doe het nog steeds voort Of ik waar ik kan worden Licht wakker in mijn bed, Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten, denk denken als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen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 Ce ne sono tante buoni pretessi, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno, io chiedendoti, perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. La regala il mio sorriso io ti pergunato, su questa amicizia nuova, pace sì osa. Che so come sono infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porguna cosa, su questa amicizia nuova, pace sì, osa, perdono. Con te è un gioco, un misto tra trego e rivoluzione. Credo sia una buona occasione con questa mano. Di Natale per ricordarti da quanto sei speciale tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti perdono per quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa e gavami il mio sorriso io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì cosa so che so come sono e fatti chiedo perdono per quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa e gavami sorriso io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì cosa perdono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 Sorriso io ti borguna Rosa Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Che so come sono infatti chiedo vero So che è fatto io vero che no Raga il mio sorriso io ti borgo una Rosa Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Che so come sono infatti chiedo Oh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 and turn and turn and turn and turn and they're Heavy cloud inside my head I feel so tired put myself into bed well nothing ever happened Turning around